De storing ontstond vanochtend na een brand in een netwerkcentrale. Vodafone verwacht dat de problemen met sms'en en telefoneren... rond middernacht voorbij zijn. De mobiele internetdiensten in de regio's Rotterdam en Den Haag... liggen er waarschijnlijk nog zeker een dag uit. Vodafone is in gesprek met KPN en T-Mobile... om gebruik te kunnen maken van hun netwerk. De luchtmacht kan binnenkort beginnen met het testen van de JSF. Het eerste Nederlandse testtoestel is vandaag opgeleverd... en gaat naar een basis in Florida... Daar kunnen piloten en technici deze zomer gaan trainen. Het eerste testtoestel is besteld en aanbetaald door het vorige kabinet. Een tweede testtoestel is een jaar geleden besteld. Tot nu toe heeft Nederland 800 miljoen euro in de JSF geïnvesteerd. In ruil daarvoor krijgen Nederlandse bedrijven opdrachten uit de VS. De luchtmacht wil de JSF als opvolger van de F-16. Maar daarover wordt deze kabinetsperiode nog geen besluit genomen. Voorlopig blijven de F-16's drie jaar langer doorvliegen.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 Hun veren dienden waarschijnlijk als isolatie en als camouflage. Real Madrid en Chelsea hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Real Madrid had, al, had uit al met 3-0 gewonnen van Apoel Nicosia. Thuis werd het vanavond 5-2 voor de Spanjaarden. Onder meer door twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. Chelsea plaatste zich ten koste van Benfica. Na de 1-0 winst in Lissabon werden de Portugezen vanavond in Londen met 2-1 verslagen.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 Job Cohen werd ooit afgerekend op het feit dat hij de prijs van een brood niet wist. Mij zullen ze er niet op betrappen dat ik iets niet weet, moet John Leerdam gedacht hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. We beginnen in Den Haag, maar we gaan het niet hebben over de blunders van John Leerdam, nog over de ophef over het verhaal in de Volkskrant dat Wilders van minister Leers af zou willen. Wij gaan praten over iets waarover u nog niets hebt gehoord, de vertrouwelijke bijpraatsessie van VVD-prominenten door de partijtop. Griekenland wil optreden tegen de vele illegale immigranten... door ze op te sluiten in detentiecentra. Een omstreden maatregel die internationaal veel protest oproept. Maar Griekenland voelt zich op dit gebied in de steek gelaten door Europa. Vervolgens de lusten en vooral lasten van hoogbegaafdheid. Niet iedereen wordt er de machtigste man van Nederland mee... zoals Alexander Renoij tot voor kort. Onder andere met hem straks een gesprek. En om vijf voor twaalf... Paasrituelen op Witte Donderdag. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 4 april. Gestoord. Dat was de situatie in en rond Rotterdam vandaag. Het begon bij Vodafone. Weg het systeem eruit bij ons. Ja, ja we hebben de, bij Vodafone is een, uh, is een brand aan de gang. En daar hebben we allemaal uh, storing van. Honderdduizenden mensen in het westen van het land hadden last van haperende telefoons en een slechte internetverbinding. Ik ken niemand bellen. Maar je kan ook niet gebeld worden. Je hebt gewoon, het ligt gewoon helemaal plat. En daar kwam nog eens een flinke stroomstoring bij. Ruim 10.000 Rotterdamse huishoudens hadden geen elektriciteit... en trams reden niet. Dubbel pech dus. Vanaf vanmorgen werkt ook een uh, telefoon niet. Gegeven moment kom je bij de metro, sta je al, bijna een half uur heb ik gestaan voordat de metro kan gaan rijden. En dan hoor je gegeven moment, de metro gaat niet verder door de stroomstoring. Om gek van te worden. Vooral omdat er eerder dit jaar ook al een paar grote stroomstoringen waren in Rotterdam. Dit is al de zoveelste keer. Het jaar is pas begonnen. Het gaat niet goed met Nederland. De katshuisstilte werd vanochtend even doorbroken. Niet met nieuws over bezuinigingen, maar om een bericht van de Volkskrant te weerspreken. De krant meldde dat PVV-leider Wilders wil dat minister Leers opstapt. Hij zou te slap optreden. Maar daar klopt volgens de katshuisonderhandelaars helemaal niets van. Wilders noemde het verhaal de kanaar van het jaar. Onzin, niet zelfs de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Curieus, maar het wordt dus in alle toonaarden ontkend. De heer Leegs, zoals de minister-president ook heeft geschreven, is niet besproken. Iemand moet er jokken. Al blijft de vraag natuurlijk wel hangen. Ja, van wie heeft de Volkskrant dat bericht dan? Maar Volkskrant hoofdredacteur Philip Remark trekt zich er niets van aan. Hij had wel verwacht dat er zou worden getwijfeld aan het verhaal. Wilders uh, heeft een balletje opgeworpen, nul op het request gekregen. Dus uh, ja, dit komt zo ontzettend slecht uit... Dat je het maar het beste kunt ontkennen. PVA-kamerlid John Leerdam is opgestapt. Hij kwam in opspraak doordat hij in het radioprogramma van Giel Belen. bloedserieus vragen beantwoordde. over een niet bestaande terrorist. Daarom heeft hij de Kamer verlaten. Giel Belen hoorde het nieuws in de wereld rijdt door. Dat heb jij dan ja. op je geweten, Giel? Nee, Beelen. helemaal niet. Dat heeft meneer Leerdam <laughs> zelf op zijn geweten dan. Leerdam zegt dat hij zich heeft laten verleiden tot uitspraken die de partij hebben geschaad. Fractievoorzitter Samsom noemt zijn besluit om op te stappen verstandig. Het is duidelijk dat na die uitzending de geloofwaardigheid in het geding is: van hemzelf, van de Kamer als geheel en van de partij. Overigens was het vanochtend weer raak met Leerdam. Hij bekende tegenover 3FM dat hij fan is van de band Glen en de Koekoeks. Maar u voelt hem wel aankomen. Die band bestaat natuurlijk niet. Die voltman van, uh, van, van de koekoes, dat, dat is een leuke jongen, toch? Ik heb, als, ik hem hoor, als ik hem hoor op de radio, klinkt het hartstikke leuk. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Voor de derde achten volgende dag... wordt er in het Surinaamse parlement gedebatteerd over de amnestiewet. Harmen Boerboon, correspondent van de Wereldomroep heeft dat de hele dag gevolgd. Dag, Harmen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gisteren werd de hoop uitgesproken... dat er vandaag gestemd zou gaan worden. Zit dat er nog in? Dat is tot op dit moment nog steeds onzeker. Uh, maandag dacht iedereen dat het maandag zou worden. Gisteren dacht iedereen dat het gisteren zou worden. Vandaag denkt iedereen dat het vanavond gaat worden. Maar <laughs> ik heb ook parlementariërs gehoord die zeggen: nee, het wordt ook niet vanavond. Het wordt misschien morgen of misschien pas over het fase heen gedeeld. Het is nog steeds onduidelijk. Uh, het streven van de voorzitter is wel om het er vanavond doorheen te krijgen. Maar wordt het, wat, wat gebeurt er dan nog? Worden er nog nieuwe argumenten uitgewisseld? Nee, dat, is het, het, uh, dat, dat maakt het ook uh, wel zwaar om hier als journalist drie dagen te zitten en steeds dezelfde argumenten te horen. Vliegen afvangen, elkaar vliegen afvangen, uh, weer reageren op de argumenten die we al gehoord hebben. Iedereen zit er een beetje verveeld mee te schrijven en mee te luisteren. Um, maar het, is, ja, het, het zijn de rondes die gevoerd worden uh, volgens de procedures, eerst de indieners, dan de oppositie. En iedereen wil toch zijn zegje doen en blijven doen en proberen de anderen te overtuigen. Maar er zit weinig beweging in, in het uh, naar elkaar toe groeien van de standpunten. Ja. Nou is er uh, inmiddels in Suriname opgeroepen tot een stille tocht de tegen deze wet. Wordt dat breed gedragen? Dat is nog heel moeilijk te zeggen. De tocht is georganiseerd door onder andere de Organisatie voor Gerechtigheid en dus ook De organisatie die ervoor gezorgd heeft dat het 8 december strafproces tegen de verdachten van de decembermoorden uh, is gevoerd en, en is ingezet. Er zitten nog een aantal kerkelijke organisaties bij. Er zit een vakbond bij en nog wat werknemersorganisaties. Het is in die zin wel breed. Mm. Of er veel mensen zullen komen, dat is de vraag. Ten meer daar waarschijnlijk niet het allemaal dan al is. Het is, uh, het is gepland voor komende dinsdag. Ja, als het goed is, is die er dan al. En dus dan is het meer een symbool, een gebaar... dan dat het echt nog invloed zal hebben op het stemgedrag van de parlementariërs. Tenzij het zo lang doorgaat, sterk en zo wordt uitgesteld... dat het uh, naar dinsdag wordt gedeeld. Maar dat, ja, dat is toch niet echt... Het... Oké, okay. Harman Boerboom was dat vanuit Suriname. Dan is het nu tijd voor het krantenoverzicht. Vrede van Tijn. De Volkskrant schrijft een commentaar over Leers... en laat zich daarin niet uit over de vraag... of de zaak vandaag nu een kanaar was of niet. Volkomen logisch, schrijft de Volkskrant... dat premier Rutte, vicepremier Verhagen en gedoogpartner Wilders... er alles aan deden om te ontkennen dat Wilders maandag in het katshuis heeft voorgesteld minister Leers te vervangen... De krant houdt vol dat Wilders dat heeft gedaan en schrijft... voor leers moet het signaal dat Wilders in het katshuis gaf een laatste waarschuwing zijn. Zijn ministerschap dreigt in chaos en rumoer ten onder te gaan. Binnen kamers doen PVV'ers al lang geen moeite meer... om hun zorgen daarover te verbloemen. Aan Wilders' ontkenning dat hij maandag uit was op Leersval... kan de minister geen enkele garantie voor de iets langere termijn ontlenen... schrijft de Volkskrant. De Telegraaf schrijft dat bedrijven die een pensioencontract hebben gesloten... bij een verzekeraar stevig worden geraakt door het pensioenakkoord... Om de oude dag betaalbaar te houden zijn er regels afgesproken. Zoals de afspraak dat de premies voortaan stabiel blijven. Maar voor bedrijven die hun regeling door verzekeraars laten uitvoeren, zullen de premies juist stijgen. Volgens de Telegraaf, doordat hun werknemers niet inschikkelijk zullen zijn bij het versoberen van de pensioenen. Het bootvluchtelingenseizoen begint weer. Trouw schrijft dat precies een jaar geleden op de Middellandse Zee 63 mensen stierven onder het oog van NAVO-militairen. Om zulke dramas te voorkomen stemt de parlementaire vergadering van de Raad van Europa nog deze maand over een resolutie. Daarin worden onder meer de EU-landen opgeroepen afspraken te maken over de verdeling van asielzoekers. Want de angst om bootvluchtelingen te helpen wordt in de hand gewerkt door onduidelijkheid daarover. En de resolutie stelt dat er moet worden nagedacht over financiële compensatie voor bijvoorbeeld vissers die inkomsten derven doordat ze mensen redden. Spits schrijft dat treinpersoneel op de stations Den Bosch en Eindhoven... het werk dreigt neer te leggen op Koninginnedag... als hun veiligheid niet wordt gegarandeerd. Volgens een vakbond, VVMC, had de meute vorig jaar de overhand. Er werden vorig jaar mensen gemolesteerd. Collega's werden met de dood bedreigd. Mensen werden bijna voor de trein gegooid... en men probeerde op personeel te pissen. De vakbond wil meer politie... en de garantie dat niemand alleen hoeft te werken. Morgen verschijnt de laatste column van Jeel Heldering in NRC Handelsblad. En wij weten al wat erin staat. Heldering schrijft dat er in Nederland altijd populistische bewegingen zijn geweest. Vanaf vijf jaar na het begin van de parlementaire democratie al. En die dateert uit, negen, uit 1848. Hij beschrijft hoe degene die rebelleren zich heel vaak later aanpasten aan het politieke stelsel. Maar daarmee wil hij niet zeggen, schrijft Helderingen er bij, dat het met de PVV ook zo zal gaan. Het politieke landschap is door de jaren heen veranderd. Populisten zitten tegenwoordig in de Kamer en niet erbuiten. Ook is de onderlinge samenhang tussen populisten niet meer zo groot. Wat er met ze zal gebeuren is mede daardoor onvoorspelbaar geworden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 Deliverance Paul McCartney. Hans Wiegel was er, Frits Bolkestein was er, Ivo Opstelten, Stef Blok en ook Mark Rutte. Zo'n 40 prominente VVD'ers kwamen vandaag in Den Haag bij elkaar om bij te praten over de actuele politieke ontwikkelingen. Politiek redacteur Wilma Borgman was er niet. Ondans, ze was er niet bij. maar nee, het ja, was vertrouwelijk, hè? Zeker, Claire, ja. Ja. Heeft dat te maken met het katshuis? Nou, dit beraad stond al langer gepland, hoor. Dat was, uh, en het zou ook wat aan de vroege kant zijn geweest... om inhoudelijk iets over het katshuis te bespreken. Want daar wordt pas uh, eind volgende week een akkoord verwacht. Um, het was niet voor het eerst dat dit beraad werd gehouden. Het is een paar jaar geleden ook al geweest. Maar het was wel voor het eerst in deze kabinetsperiode... dat um, oud-ministers, oud-partijvoorzitters en oud-fractievoorzitters mochten meedenken. Mm. En heb je dan iets gehoord van hoe het er uh, is toegegaan... Nou, helaas heeft de storing bij uh, de van ook mij parten gespeeld vandaag. Ik kon uh, veel mensen niet bereiken, maar ik heb wel na afloop... de partijvoorzitter gesproken, Ben Korthals. Uh, kijk, zijn bedoeling van die bijeenkomst was natuurlijk om uh, mensen een podium te bieden... om uh, naar ze te luisteren, om ze te horen. Uh, zo ook van als er iets te zeggen valt, doe het dan vooral hier. Nou ja, hoe, het opzij, hoe het ook zij, uh, natuurlijk was het uh, volgens Korthals een geslaagde bijeenkomst. Nou, ik moet zeggen dat ik het een hele positieve stemming uh, vond in deze... Dat moet u wel zeggen... Dat moet ik ook zeggen, maar het was ook nog zo. ook, ja. Nee, het is echt uh, iets wat ik over het algemeen in de VVD tegenkom. Het is een hele positieve en, en goede stemming. Nou, ik, ik heb eens wat in de archieven gekeken. en uh, Laat ik eens wat voorbeelden met u doornemen. Johan Remkes, oud-minister van Binnenlandse Zaken, die wil liever met de PVDA regeren, heeft hij in de krant gezegd. Uh, Sabilla Dekker, oud-minister van Vrom, die wil iets aan de hypotheekrenteaftrek veranderen. Pieter Winsemius. Oud-minister van Vrom, die wil iets doen aan het natuurbeleid. Ed Nijpels, zeer kritisch over staatssecretaris Bleker. Frans Wijsglas, oud-Tweede Kamervoorzitter, die vindt dat de VVD de liberale gedachtegoed wel wat beter mag beschermen. Frits Bolkenstein heeft zich uitgelaten over de euro. Dat zijn natuurlijk allemaal geluiden die u liever niet meer wil horen. Waarom niet? Wij willen alle geluiden horen. Eh, het is in de VVD gewoon mogelijk om te discussiëren. En we zijn het niet altijd overal over hetzelfde, hetzelfde eens. En als je vindt dat je een inbreng hebt en daar argumenten voor... is het heel belangrijk dat die naar voren gebracht worden. En van degenen die u noemt, zijn is de helft geloof ik geweest. En die hebben daar ook wel argumenten gegeven voor bepaalde standpunten. Als argeloze buitenstaander zou je de indruk kunnen hebben... dat het de bedoeling juist was dat deze mensen onderling ventileren... wat ze te ventileren hebben. En dat wij van de redacties uh, in het vervolg uh, weinig gehoor meer krijgen... als wij ze bellen voor commentaar. Nee hoor, iedereen mag zeggen uh, wat hij wil. Daar zijn we heel, heel erg uh, vrij in. Uh, maar we vinden het natuurlijk wel erg mooi dat als men echt kritiek heeft... dat ook wel in de VVD dan naar voren brengt. En dat was ook wel een beetje de bedoeling van deze bijeenkomst. Nou, niet uh, de bedoeling dat men kritiek heeft. Want het is liever geen kritiek. En mooi dat als ze het allemaal hetzelfde denken. Maar als er kritiek is, mag men dat ook uiten. En dat zal ook ongetwijfeld bij deze bijeenkomst gebeurd zijn. Er zal ongetwijfeld ook kritiek geuit zijn bij hmm. deze bijeenkomst. Hij was er zelf bij, notabene. Maar goed, hij zegt het. Uh, terwijl... Wij inderdaad uh, het beeld hebben van de VVD dat, dat het daar uh, nou, zo'n beetje totale rust heerst. Hoe ziet dat? Ja, ik denk dat het allebei waar is, Clary. De kritiek is er. Want natuurlijk, uh, er zijn mensen, mensen binnen de VVD uh, die vragen stellen over de prijs die de VVD betaalt voor het premierschap van Mark Rutte. Levert de VVD niet veel te veel in om dat kabinet maar overeind te houden. Uh, maar de stilte is rook. Want het kader van de VVD, en dat zijn dan de mensen die het op welk niveau dan ook voor het zeggen hebben binnen de partij die weten maar al te goed waar de VVD vandaan komt. En ik neem je even mee naar een partijcongres van de VVD... vier jaar geleden, ongeveer vlak na de affaire met Rita Verdonk. Hmm. Toen stond de partij op twaalf zetels. En uh, dat was bijna een traumatische ervaring. En dat willen ze nooit meer. Toen kwam Ivo Opstelten, die werd partijvoorzitter. Die dwong uh, rust en eenheid af. En kijk waar ze dat heeft gebracht. Uh, ze staan uh, consequent op kop in de peilingen. En er zit een liberale premier in het torentje... Um, dat, verschil, dat verschil over de jaren dat heeft een grote gevoeligheid veroorzaakt... binnen de partij voor het, ver, het beeld van verdeeldheid. Uh, uh, dat mensen buiten de partij de indruk hebben dat er ruzie is. En de mensen die het in de partij voor het zeggen hebben... die willen dat uh, kosten wat het kost voorkomen. Ja, dus jij interpreteert die stilte als een vorm van voorzichtigheid. Waar zie je dat dan aan? Ja, Het is voorzichtigheid die wel een atypische controledrift uh, oplevert. Soms ook bij de partij. Top, uh, herinner je het boek van uh, Senator Schaap... dat niet gepubliceerd hmm. mocht worden... op op het moment dat de auteur dat zelf graag had gewild. Maar er zijn meer voorbeelden. Er was een partijleider dat iets onhandig zei op een openbare bijeenkomst. Die werd vervolgens daarop aangesproken door de top. Er was een ander partijleider dat iets voorzichtig kritisch twitterde. Kreeg prompt een telefoontje uit Den Haag dat dat toch niet de bedoeling kon zijn. En uit die voorbeelden merk je dat ze in de partij bang zijn... om kwijt te raken wat er in al die jaren is terugveroverd. Ja, maar goed, uit die voorbeelden kun je dus eigenlijk ook afleiden... dat die fase van stilte dan nu enigszins voorbij. Is. En zijn ze dan op zoek naar hoe het wel uh, verder moet? Um, het klinkt misschien wat, wat, wat grotesk, maar ik denk inderdaad... dat de VVD toe is aan een volgende fase in het bestaan. Want de vraag die voor ligt, is de vraag of de partij erin slaagt... om ook vanuit de positie van nu, het centrum van de macht... nieuwe ideeën te genereren. Um, de bijeenkomst van vandaag die moet je ook in dat kader plaatsen. Het is een veilig podium voor uh, gedachtenvorming. Want nu gaat het in de VVD vooral over de economie. Wordt er veel vanuit het economisch perspectief beredeneert, he, of het nou over de files gaat of uh, over het milieu. Maar uh, straks, en misschien wel aan het eind van deze kabinetsperiode... of, of, of in de periode daarna, straks is de economische crisis voorbij. Um, dan gaat dat economisch verhaal niet meer op. En dan zal moeten blijken of de VVD een nieuw verhaal heeft uh, hm? weten te ontwikkelen. En je merkt in de partij dat de behoefte daaraan begint te groeien. Want um, er zijn nu bijvoorbeeld drie halfjaarlijkse applauscongressen geweest. Die algemene ledenvergadering die ze één keer in het halfjaar moeten houden. De laatste drie keer stond daar niets op de agenda... En je merkt dat daar een ongemak over begint te ontstaan. Mensen beginnen elkaar een beetje ongemakkelijk aan te kijken... door het gebrek aan uh, inhoudelijke agendapunten van die, op die congressen. Um, en, en ik denk dat er vorige week ook iets veranderd is... toen uh, Herop Brinkman vertrok uit het uh, directe draagvlak onder deze coalitie. Wat je officieel uit Den Haag, uit de VVD hoorde, was... nou ja, het kabinet Rutte is een minderheidskabinet. Dat blijft ook zo, maar toch ineens gingen gesprekken over verkiezingen. En ineens werd de vraag gesteld... Um, is het eigenlijk nog wel zo dat de partij die het kabinet laat vallen... daar ook op wordt afgerekend? He, dat was altijd zo. De breker betaald werd dan gezegd in Den Haag. Maar de vraag werd gesteld in de VVD. Is dat nog wel zo? Of zou de VVD kunnen scoren met uh, de redenering van... Um, het zijn tijden van zware crisis, crisis. Dan zijn er echt drastische hervormingen nodig. En die hervormingen kunnen we, kunnen we misschien niet tot stand brengen... met deze samenwerking. En dus zouden we dan misschien afscheid moeten nemen van deze... De doogcoalitie. nou ja natuurlijk de Vvd'ers die hier daarover spreekt die zeggen ze dan zeggen er dan gelijk bij um, dat de PvdA nauwelijks een alternatief is de keuze die ze daar hebben gemaakt voor Diederik Samsom... die brengt uh, samenwerking zeker niet dichterbij. Dus Clary, hoor mij niet zeggen dat de VVD afscheid neemt... of afstand neemt van Ik het kabinet. Ik reken hier niet op af. Nou ja, wat, wat je wel kan vaststellen is dat het perspectief... wat aan het verschuiven is. Ja. En uh, dat zijn interessante ontwikkelingen. En uh, uh, begin juni heeft de VVD weer een congres. En dan moet er ook inhoudelijk echt iets, uh, iets staan. Juist. Dus ook de VVD uh, uh, bezint zich... Al horen we daar vooralsnog niet zoveel van... en weet men dat vooralsnog achter gesloten deuren te houden. U zoals hoorde, vanavond, zoals zeker. Vanavond. Ja. U hoorde Wilma Borgman. I felt so happy Gotcha, met Somebody I Used To Know. En dat is de grootste top 40 hit aller tijden volgens onze samensteller. Dus dat neem ik dan zonder meer aan. De Griekse regering heeft een drastische maatregel gebedacht... om het aantal illegalen in het land terug te dringen. Goedenavond, Bruno Tersago. Goedenavond. U woont al 12 jaar in Griekenland. U blogt over actuele Griekse zaken op de wereldmorgen.be... De Griekse regering, lezen wij, is bezig met operatie Borstel. Wat is dat? Wel, uh, ja, het is een um, beetje ongelukkig gekozen naam misschien... om de illegale vluchtelingen uit het uh, centrum van Athene te weren. Uh, want er wordt gezegd dat die mensen verantwoordelijk zijn... voor een uh, enorme toename in criminaliteit in ja. de Atheense hoofdstad... En de bedoeling is dus om die mensen allemaal op te pakken... en die in verlaten legerkampen te gaan onderbrengen... die met een mooi woord detentiecentra worden genoemd of opvangcentra. Juist. En wat gebeurde uh, daar met ze? Uh, wel, dat is op dit ogenblik helemaal niet duidelijk... want er is nog helemaal niet beslist in welke legerkampen ze zullen worden opgenomen. Hm. Uh, in een mooie PR-oefening hebben ze vorige week al 300 illegale vluchtelingen opgepakt... ...en die zijn naar een verlaten legerkamp in de provincie Attica gebracht. Uh, maar ja, waar de overige illegale vluchtelingen naartoe moeten... ...dat is op dit ogenblik nog niet zeker. Hoeveel illegalen zijn er eigenlijk? Uh, het is moeilijk in te schatten. Dus de, uh, omdat het uh, mensen zijn zonder papieren... Uh, ...zijn ze natuurlijk ook niet geregistreerd. Er gaan uh, uh, enkele schattingen uit... ...van 400.000 tot 1,5 miljoen uh, vluchtelingen in Griekenland... De waarheid ligt ergens in het midden, dus uh, vermoedelijk volgens een uh, officiële think tank zou het uh, complete aantal vluchtelingen in Griekenland, zowel legaal als illegaal, op 1,1 miljoen liggen. Maar dat is dan in heel Griekenland, niet enkel in Athene. En waar komen die dan allemaal vandaan? Het is begonnen een, ongeveer een tiental jaar geleden, misschien net iets langer zelfs, uh, ten, eerst met uh, Albaneven. Maar nadien hadden we dan de oorlog in Irak en Afghanistan, dus we hebben heel veel Irakisch en Afghanen hier in Athene. Mm -hmm. En nadien is ook de, de situatie in het Midden-Oosten erg onrustig geworden. Dus daar zijn nu nog Libiërs, Tunesiërs, Egyptenaren en Syriërs bijgekomen. Mm. En die komen allemaal over de grens met Turkije over zee daar? Ja, het is natuurlijk erg makkelijk. De, de Griekse grens is heel uh, makkelijk te, over te steken. Uh, je kunt gewoon met een rubberbootje van de Turkse kust naar het eerste, het beste Griekse eiland. En je kunt daar wel ergens op een of ander verlaten strand terecht. Ja. Dus uh, het is niet erg moeilijk om in Griekenland binnen te komen natuurlijk. En, en, en waar leven ze dan met zoveel van? Um, hier in Athene in ieder geval proberen ze de eindjes aan elkaar te knopen door er uh, auto uh, ruiten te wassen of door uh, uh, zakdoekjes te verkopen aan de verkeerslichten. Maar anderen nemen hun toevlucht tot meer criminaliteit, criminele activiteiten zoals uh, diefstallen, uh, ja, mensen beroven, uh, drugdelen, uh, uh, hoe heet het... Um, uh, prostitutie en zo meer. Dus uh, minder frisse praktijken, zeg maar. En hoe komt het dat de Griekse regering nu in actie komt? Heeft dat met de crisis te maken? Ik denk dat het eigenlijk meer te maken heeft met het feit dat we binnenkort verkiezingen hebben... Ah. dan uh, dat het met de crisis te maken heeft, want het is geen nieuw fenomeen. Uh, het is een fenomeen dat we eigenlijk al een kleine tien jaar kennen in Athene... Uh, we hadden het reeds voor de Olympische Spelen, weliswaar niet in zulke grote mate. En toen heeft men net voor de Olympische Spelen het hele uh, centrum van Athene schoongemaakt. Niemand is precies waar de vluchtelingen toen naartoe zijn gebracht. Ja. Uh, en sindsdien zijn ze teruggekomen en is het probleem alleen maar erger geworden. En niemand heeft er eigenlijk echt iets aan gedaan. Tot nu. Ja. Maar goed, ze moeten dus allemaal in detentiekampen, oude, oude legerkampen worden... Uh, ...opgesloten, maar dat, dat roept toch de vraag op wat er dan vervolgens met ze gaat gebeuren. Worden ze dan het land uitgezet? Worden ze gevangen gehouden? Uh, het, men heeft nu gezegd, en, en vermoedelijk dat ook weer, kadert dat ook weer in een verkiezingscampagne... ...dat die hele opruimactie, want zo kun je het eigenlijk noemen... ...dat die uh, gaat zorgen voor werkgelegenheid voor mensen op het Griekse platteland. Uh, wat daarmee wordt bedoeld is uh, dat uh, waarschijnlijk mensen van het Griekse platteland die vluchtelingen in die detentiekampen zullen gaan bewaken. Ja. Uh, maar dat is wel een heel onfrisse bedoeling Ach. natuurlijk. Dus nou. dat, dat is een beetje erg vreemd. Ja. Ja. Goed, We hebben ook contact met Dennis de Jong, uh, Europarlementariër voor de SP. Um, dag meneer de Jong. Goedenavond. Nou goed, uh, um, een onfrisse bedoeling, zei uh, Bruno Tessago al. Amnesty International is uh, zeer kritisch, noemt het optreden van de regering zorgelijk. Um, maar het is ook weer niet nieuw, hè? het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt. Nee, Griekenland uh, is natuurlijk al heel lang een, een probleemland... wat betreft uh, zowel asiel als uh, immigratie. Uh, ik moet ook zeggen, Griekenland zit er ook uh, lastig bij... omdat ze een buitengrens hebben die heel lastig is... en dat ze bovendien ook dat is een beetje een weeffout in het hele systeem... wat we hebben gemaakt in de Europese Unie. Uh, je moet je eigen buitengrens bewaken. Je moet ook alle asielverzoeken die aan jouw grens gedaan worden... Uh, moet je ook behandelen. En daar heeft Griekenland eigenlijk nooit werk van gemaakt... En vandaar dat het in Griekenland allemaal een beetje door elkaar loopt. Aan de ene kant heb je werkgevers die uh, dankbaar gebruik maken van goedkope illegale. En je hebt asielzoekers die nooit asiel hebben kunnen vragen in Griekenland... omdat ze daar niet eens de mogelijkheid toe kregen. Ja. En die ook het illegale circuit ingegaan zijn. Dus het is een heel complex uh, geheel in Griekenland. Ja, en ook als ze verder gevlucht zijn in Europa... dan moeten ze weer terug naar Griekenland. Hè? Want er is zoiets als die Dublin richtlijn, toch? Ja, dat is het systeem dat we hebben. Dat waar je de Europese Unie binnenkomt, moet je ook je asielverzoek indienen. Ja. Alleen, het, er is nu wel jurisprudentie dat juist in Griekenland... de situatie zo uit de hand gelopen is... dat je nu niet mag terugzenden naar Griekenland. Nee, oké, okay, omdat ze ze daar zo slecht behandelen. Maar ja. het is natuurlijk een Europese richtlijn... waardoor Griekenland misschien überhaupt in de problemen is gekomen... Ja, ik vind dat we ook uh, in het algemeen hier moeten spreken... niet van een puur Grieks probleem. Mm. Het, het is toch hè, met die uh, open grenzen binnen Europa... zijn die buitengrenzen wel een beetje een gemeenschappelijk belang geworden. Mm. En daarmee ook een, een, hebben we ook onze verantwoordelijkheid te nemen. Yeah. Uh, dat doen we een beetje met Frontex. Dat is een systeem uh, waarbij we de Grieken helpen met die buitengrenscontrole. Maar dat ziet alleen maar op het weghouden van mensen. En ik heb zelf ook vragen gesteld bijvoorbeeld over de detentie. Uh, nou, dan wordt er gezegd door de ja, nee, daar gaat Frontex niet over. Kijk, dat helpt niet. Hè. Je moet wel helpen, uh, ook met fondsen van de Europese Unie... die zijn er ook voor, om een goed asielsysteem op te zetten... dat de asielzoekers gescheiden worden van de andere illegale. En ik denk dat je moet helpen met uh, bestrijden van corruptie... zodat die illegale tewerkstelling door werkgevers... binnen Griekenland hard wordt aangepakt. Ja, maar goed, oh. dat, dat, dat klinkt allemaal mooi... maar, maar uh, je moet helpen met corruptie. <laughs> uh, wat kan Europa concreet daaraan doen? Nou, We zijn nu uh, bezig met een uh, programma voor Griekenland... wat uh, volgens mij niet echt de goede accenten legt... omdat de lonen steeds lager worden van de, van de gewone Grieken. En, en ik ook niet veel uitzicht zie voor het land. Maar een van de dingen die wel degelijk op de agenda staat... is dat er goed bestuur moet komen in Griekenland. Je hmm. moet niet meer die vriendjespolitiek hebben... tussen de Griekse regering en de grote werkgevers in, in Griekenland. Ja, maar goed, u daar... zegt er moet goed bestuur komen in Griekenland. Dat is dus een Griekse zaak, maar wat kan Europa doen? We hebben uh, zelf veel ervaring, denk ik, uh, ook met het bestrijden van corruptie uh, in, in, uh, in andere landen. We hebben daar, daar deskundigheid over en we hebben natuurlijk een verhouding met Griekenland nu op dit moment waarin de Grieken zich ook aan afspraken uh, moeten houden. Dus ik denk je hebt aan de ene kant uh, dat je zegt we kunnen de middelen ter beschikking stellen, de expertise ter beschikking stellen. Aan de andere kant kun je het ook een beetje afdwingen en dat is wel het begin van de oplossing voor de illegale in Griekenland zelf ook. Ja, uh, Bruno Tessago, als u dit zo hoort, denkt u dat uh, Europa een vuist kan maken naar Griekenland toe? Uh, het klinkt allemaal erg mooi in theorie, maar in de praktijk denk ik niet dat het heel makkelijk uh, uitvoerbaar is. Uh, ik hoor de Jongen ook zeggen, uh, spreken over grote werkgevers. Ah, ja. uh, maar eigenlijk gaat het niet alleen over grote werkgevers. Ik spreek nu maar gewoon over bijvoorbeeld... Uh, Groentetelers in de streek van Marathon, dat is hier vlakbij Athene. Dus uh, dat zijn mensen die uh, in, in de, de week hier hun groenten komen verkopen. Dat zijn geen grote werkgevers, maar die vinden heel goedkoop uh, Indiërs, Pakistanis... ...die hen komen helpen bij het uh, um, oogsten van allerlei groenten en fruit... En die mensen worden ja het absolute minimum betaald en krijgen geen sociale verzekering. Uh, hoe ga je die aanpakken? Ja, nou ja goed, dat weet dat weet meneer De Jong misschien ook al niet. <laughs> of wel ja, ja. meneer de Jong. Ik, ik weet wel, bijvoorbeeld ja. in Nederland, dat we het ja. al heel moeilijk hebben met de arbeidsinspectie. Even maar even kort, hè, Want we moeten het afsluiten, ja. Sorry, ga door. Ja. Uh, daar ligt natuurlijk wel de kern. Je moet een goede arbeidsinspectie hebben. Ook in Nederland, ook in het Westland en in Limburg, maar ook in Griekenland. En dat zal ja. een zaak van een lange adem zijn. Ja, een zaak van een lange adem. Kortom, er is iets aan de hand. Iedereen maakt zich de druk over. Uh, Europa maakt zich de zorgen over. Maar de oplossing is in elk geval niet meteen om de hoek te vinden. Ik dank jullie allebei. Bruno Terzago en Dennis de Jong. Tot Graag gedaan.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 the I'll stick Liverpool range I'll stick by you forever You didn't do it in vain Oh no, never in vain Zover Raccoon, Liverpool, Rain. Ik ga praten over hoogbegaafdheid met twee enorm slimme mensen. Om te beginnen met Ellen Sino. Zij is hoogbegaafd en schreef het boek IQ te koop. En aan de telefoon is Alexander Rinoy kan Hij is de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, nog. En hij neemt morgen als eerste een boek over Leonardo-onderwijs in ontvangst. En dat is speciaal onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Zo, nu weet u alles. Wel, uh, uh, goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, Ellen Sino, uh, hoe hoog is jouw IQ? Um, 152 en dan meer. Uh, de tests lopen tot 152. En uh, <kijkt> ja, daarna wisten ze het niet meer. Dus dan heb ik officieel een IQ van nul gekregen. Wat gewoon betekent, ja, we snappen het niet. Nee, dat, en, en dat, hoeveel, zou je, niet hoger. hoeveel zou je van het IQ willen verkopen? Want jouw boek heet IQ te koop. Hoeveel zou je willen verkopen? Nou, toch wel minstens een stuk of twintig IQ-punten. Dan kom je op 130. Dat is ook ja, nog gaaf, toch? Ja, maar ja. op zich is dat niet zo'n hoogbegaafd zijn. Uh, nee, maar nee, want dat, dat, dat, dat, vind je, dat vind je niet vervelend. Uh, nou ja, het lijkt me niet vervelend om het uh, VWO makkelijk af te kunnen ronden. Nee. Dat, uh, <laughs> ik denk dat veel mensen daar jaloers op zijn. Heb jij uh, Leonardo onderwijs gevolgd? Nee. Niet? Nee, nee dus je stond hebt het stond nog niet zo heel erg toen ik uh, eigenlijk naar de middelbare school ging. Op de basisschool zat al helemaal niet. Dus, dus ik heb de... het eigenlijk net gemist. Dus wat hebben ze gedaan met jou? Uh, niks, dat is een beetje het probleem geweest. Ja? Uh, wel Wat zijn de problemen? Waar, tegen wat voor problemen liep je op? Ik verveelde me vooral en daar werd ik heel dwars en vervelend van. Dus uh, ja, ik had gewoon niet genoeg te doen in de lessen. De, de, de stof was te, had ik te snel voorbij uh, af eigenlijk. Ja. Dus dan uh, zat ik me het grootste deel van de les te vervelen. En in het begin... Ging dat nog prima de eerste drie jaar? Want dan denk je, nou ja, huiswerk maken is belangrijk en je maakt het en je kletst een beetje. En op een gegeven moment kom je in de bovenbouw en ook iets verder in de puberteit. En denk je, ja, ja maar ja, het hoeft eigenlijk niet. Hè? En dan uh, <lacht> maak je eens een keer niet je huiswerk en dan blijkt er niks te gebeuren. En doe je nog eens een keer niet. En dan gaan je cijfers niet omlaag. Ja, op een gegeven moment houdt het dan helemaal op. Het is natuurlijk zonde. Want... Je gaat enorm puberen eigenlijk, maar niemand heeft er last van. Dan komt het eigenlijk op neer. En jijzelf... ja, ja, dat, uh, nee. Uiteindelijk ja. hadden mensen er wel last van. Dat was ook niet helemaal handig. Dat maar was... je, werd er, je werd er ongelukkig van? Ja, ja. Uh, op de lange duur wel. Ik had een hele tijd niet door dat er iets aan de hand was. Ik dacht, nou ja, nou ja, hè. En op een gegeven moment een dacht, kwam ik thuis en zei: ik wil het niet meer. Ik, ik ben het helemaal zat weer. Ja. Uh, Alexander in Oekan, bent u hoogbegaafd eigenlijk? Geen idee, want toen ik op school zat, bestond het woord al helemaal niet. Dus uh, het is nooit gemeten en in die zin is het ook nooit vastgesteld. Maar zou het kunnen? Nou ja, ik had uh, hele goede cijfers. Dat is dan eigenlijk de enige graadmeter die, uh, die uh, je herinnert. Dus ik sluit het ook maar weer niet uit, maar nee. ik weet het werkelijk niet. Het maar was niet u snel toe. verveeld, bijvoorbeeld? Nou, door dat viel de eigenlijk symptomen? Wel mee. Oh. Dat viel eigenlijk wel mee. Dus ik luister met, met medelijden naar het verhaal dat ik zojuist hoorde. Want ik heb eigenlijk... Een vrij leuke. Schooltijd gehad, lagere school en middelbare school. Ik had misschien ook wel leraren die iets extra's vroegen of opdroegen of deden of meegaven. Dat kan al een hele hoop uitmaken. Maar ik kan niet zeggen dat ik die vervelingsverschijnselen nee. herken. Mijn ouders waren er nogal op gebrand om me ook niet al te snel te laten ontwikkelen. Die hadden echt het idee dat je sociale groei een beetje gelijke tred moest houden met je intellectuele groei. En ik heb dus in een normaal tempo, die lage en middelbare scholen gedaan. Ik ben wel een half jaar Kennis in de middelbare school naar het buitenland gegaan. Dat was wel even regelen en <lacht> snel in de zomer doorwerken. Dat ging ja. eigenlijk heel goed. Dus ja, ik vind het jammer om het verhaal te horen... van deze ongetwijfeld superbriljante leerlingen. Want die heeft natuurlijk toch wel tijd verspeeld. Ja, maar goed, nog eventjes over het begrip. Vroeger kende men het begrip niet, zei u net. Nee. Uh, u bent dus redelijk terechtgekomen, kunnen wij wel zeggen. Maar is het ook niet een beetje overdreven... om er speciale scholen voor op te richten? Want, want uh, vroeger werd het gewoon opgelost binnen de school. Ik vind het zeker niet overdreven. Het is een van de zwakke punten van het Nederlands onderwijs. Laten we dat maar wel onder ogen zien. Je kunt eigenlijk zeggen dat een onderwijssysteem... Eh, op een heel hoog niveau van abstractie twee taken heeft. Het minimaliseren van wat je irrelevante verschillen... tussen mensen zou kunnen noemen. Verschillen in sociale herkomst en komaf. Gelijke kansen. En ook het maximaliseren van relevante verschillen. En dat zijn gewoon verschillen in talent, in brede zin. Mm. En wij hebben er in Nederland altijd voor gekozen... om het eerste te doen, die gelijke kansen te willen creëren. Dat is overigens niet perfect gelukt. Of misschien eigenlijk vrij slecht gelukt. Maar goed, het was wel de officiële prioriteit. En daarmee hebben we de tweede eigenlijk behoorlijk verwaarloosd. Dat is ook internationaal vergeleken en vastgesteld. Dus ik vind het heel plezierig dat nu hoogbegaafde leerlingen... wat meer aandacht krijgen. Talent kan overigens op heel veel manieren vastgesteld worden. Niet alleen cognitieve talenten, maar ook andere talenten zijn relevant. Maar wie dus bijzondere talenten heeft, verdient ook wel een bijzondere... Kans En die heeft deze briljante leerling niet gekregen, dat is nee. jammer. Nee, want uh, toen jij eenmaal aangaf dat je je eigenlijk uh, kapot verveelde... en eigenlijk ook niet meer de zin van school inzag... omdat het toch allemaal niet uitmaakte of je wel of niet je best deed... want je deed het toch op je jamboerenfluitjes... Uh, hoe is men toen gaan reageren op jouw middelbare school bijvoorbeeld? Nou ja, in eerste instantie werd er natuurlijk niet gereageerd, omdat de enige manier waarop ik het aangeef was echt ophouden met iets doen, demonstratief boeken lezen in de les en de leraren negeren, was niet helemaal goed van mij, dat, ik, dat snap ik nu ook. En op een gegeven moment dacht ik, nou dan ga ik het zelf oplossen en toen heb ik voorgesteld om drie extra vakken te gaan doen, ja? nog tussen de vijfde en de zesde, dus vlak voor mijn eindexamenjaar. En toen zeiden mijn docenten eigenlijk, oh wat een goed idee. Ja, ja, we hadden al weleens bedacht dat je misschien meer uitdaging nodig had, maar uh, jammer. niks mee gedaan. Ja. Jammer, jammer, jammer. Wat ga je nu doen? Uh, ik ga volgend jaar weer twee studies doen. Dat wil zeggen dat je uh, weer twee studies, zeg je? Je hebt twee studies gedaan ik en heb, uh, ben je mee opgehouden? Ik heb vorig jaar twee studies proberen te doen en daar ben ik na een half jaar mee opgehouden. Jaar. Want? Welke studies waren dat? Dat waren psychologie en taalwetenschap. En waarom ben je daar mee opgehouden? Omdat het gewoon niet ging. Omdat de universiteit het redelijk onmogelijk maakte. Ik begon vrij enthousiast. Ik dacht, nou, universiteit, nu komt het goed. Uh -huh. uh, buiten dat dat beeld sowieso misschien... Ik was er iets te rooskleurig over. Maar uh, het kon gewoon niet. Had, ik had een tentamen van taalwetenschap. Zij ze bij psychologie. Ja, ja, ja. ja maar daar mag je ons college niet voor missen. Ja, maar ik heb jullie ja. college niet per se nodig. Ja, dat maakt ons niet uit. Je hoort 40 uur per week tot onze beschikking te staan. Want je hebt een voltijd studie. Ja, maar dat ken, is toch krankzinnig? Ja, maar ik ik dat is toch verhalen. krankzinnig, meneer Renouk. Ja. Ik kan het bedoel, dan heb je Leonardo-onderwijs, dan heb ja. je dus op de basisschool... en, en, en het uh, voortgezet onderwijs wordt er rekening gehouden met je hoogbegaafdheid. Kom je op de universiteit, denk je, ha, fijn, kan ik mijn eigen gang gaan... kan ik alles studeren wat ik wil en ik regel het allemaal wel... en dan maken ze het je onmogelijk. Ja, ik vind het heel frustrerend om te horen. Ik zou zeggen, Ines, vanaf 1 september zit ik zelf op de Universiteit van Amsterdam... Ja. Uh, kom eens langs, hè, dan, uh, dan regelen we iets voor je. Want ik vind het uh, echt het, inderdaad treurig om dit te horen. Ik heb het wel vaker gehoord over. Maar ja, wacht even, het klinkt heel mooi. Dan regelen we iets voor je. Maar ja. kunt u dat echt? Nou, nou, dat ga ik dan uittesten. Uh, dat zullen we dan wel zien. Maar ik vind het wel het proberen waard als oefenvoorbeeld. Uh, ik heb zelf een dochter die ook een combinatie wilde maken van een universitaire en hbo-opleiding. Uh, Daar wordt ook een heel verhaal weer dat bespaar ik u maar. Maar dat was ook eigenlijk niet te organiseren om heel vergelijkbare redenen. Oké, okay, nou wordt hadden toch dat aanbod van uh, Alexander nooit kan hebben. Hoeveel studies zou je willen volgen? <laughs> nou, ik zou gewoon genoeg tijd over willen hebben voor mijn hobby's en zo. Ik kreeg op de middelbare school het commentaar. Ja, zoek dan hobby's of zo. dacht ik, nou, ik heb thuis genoeg te doen. Mijn probleem was vooral op school, dus ik zou de 40 uur die jij aan de studie moet besteden... zou ik prima aan mijn studie willen besteden. Maar ik ben niet zo dat ik dan denk... oh, dan ga ik s'avonds ook nog studeren. en Nee, dan, dan ga ik wel naar symposia of lezingen of uh, uit. Of dan ga ik wel naar symposia of lezingen ja. of uit. Je bent 18, hè? Maar, ja, ik uh, maar, heb al een maar, maar mezelf gewoond. Maar wat ja. ja. is daar ja. Nee, helemaal, Nou ja, sorry, ik ben niet hoogbegaafd. Dus ik dacht op mijn 18e dan heb ik al mijn tijd nodig. Als ik, ik bedoel... Uh, uh, dan ging ik echt niet naar symposia, hoor. U wel? is als die vraag aan mij gericht is, niet elke ja. avond, niet elke avond nee. ga je ook niet doen. Nee. Maar maar tussen de bedrijven door zeker. Je had in toen ik studeerde had je ook iets dat heette Het Studium Generale. Uh, en dat was echt een mogelijkheid om echt ook vakken te volgen waar je met je studie nooit bij in de buurt kwam. Ja. En daar heb ik ook hele goede herinneringen aan. Dat kan tegenwoordig op elke universiteit ook nog wel. Je moet je tijd een beetje goed verdelen, maar, maar ik vind ja. het prima dat ze dit wil. En ik denk dat elke universiteit haar daarin zou moeten steunen. Ja, dat is overigens in deze tijd niet heel waarschijnlijk. Hè? In deze tijd van bezuinigingen en het afschaffen van, talen, uh, van sommige talenonderwijs uh, en alfa studies. Nou ja, dat is een ander probleem. Nee, dat is een ander, ander probleem, dat maar zijn... toch. Maar dat is, natuurlijk, dat is ook een probleem, dat is niet alleen van deze tijd. Dat is gewoon voor sommige interessante studies heel weinig belangstelling. Het worden dus relatief heel dure mm. studies. Het minst wat je dan moet doen is denk ik ook wel op nationaal niveau kijken... Waar je dat nog moet kunnen studeren, hoeft dat ja. ook niet op meer dan één plek. Maar ik hoop niet dat die kleine studies verdwijnen. dat hoopt eigenlijk niemand. Oké, okay. goed. Um, um, dus uh, het is psychologie. En wat wordt dan de tweede studie? Economie. Economie, nou. Waar mm. ze al gezegd hebben dat ze ook niet mee gaan werken. Maar ik ga het toch proberen. Welke, welke universiteit is dat? Utrecht. Utrecht. Nou, ik zou zeggen, Universiteit van Amsterdam. Daar zit de nog kan over een half jaar. Eens kijken. Dus dat komt helemaal goed. Tot slot wil ik toch weten, is het nou leuk of niet leuk om hoogbegaafd te zijn? Ik denk dat het vooral leuk is, zeker nu. Hè. Ik krijg nu door dat boek heel veel kansen. Dus dat is. Uh, <laughs> uh, nu is het sowieso leuk. Uh, ja, het is, is uiteindelijk een, een gift en een voorrecht. Het zo is zo moet je het zien. Het is en het nog. slecht ook wel verplichting op, vind ik, om er wat mee te doen. Ja, goed. Nou, na deze uh, toch weer leerzame woorden uh, ronden wij dit maar af. Ik dank jullie allebei. Ik wens jou heel veel succes met je studies. Komt goed. En uh, ik hoop dat jullie elkaar vinden uh, straks op de UvA. Uh, dank allebei. Alexander Rinojkan ja. en Ellen Sino. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Gerard Roojakkers legt een ei. Rond kerst en oud en nieuw werd u door cultuurhistoricus Gerard Roojakkers... bijgepraat over de decemberrituelen. En nu vlak voor Pasen vertelt hij over de gebruiken in de Goede Week, zoals die heet. Uh, goedenavond, meneer Roojakkers. Morgen is het Witte Donderdag. Hoort daar een bepaald gebruik bij? Ja, nou ja, van uh, gedenken we natuurlijk uh, het, uh, het laatste avondmaal En voor zover wij weten stonden daar geen eieren op het menu. Maar deze dagen, in de week, worden van oudsher wel, voor schoolkinderen, uh, eieren ingezameld. En uh, daarmee gaan ze langs de deur. En uh, dat is eigenlijk een gebruik dat uh, stroomt uit de tijd dat aan bepaalde ambten voorrechten waren verbonden, de zogenaamde emolumenten. Uh -huh. En. Uh, dan mocht een schoolmeester of een koster of de, dus, uh, de, de, de dorpssecretaris, de klerk... die mocht dan als het ware een extra inkomst, uh, kreeg hij dan door uh, eieren bijvoorbeeld door te halen, de zogenaamde termijnen. Uh, Vergelijk dat maar met de bonussen tegenwoordig <lacht> in het bedrijfsleven als uh, iemand populair was en goed zijn best had gedaan, dan kreeg hij veel eieren. Juist, en moet dat per se op witte donderdag gebeuren? Nou, nee, niet per se het, donderdag. Het gebeurt in de dagen uh, zo woensdag, donderdag, maar niet op Goede Vrijdag. Dan uh, uiteraard niet. Dat is een, een, een dag van boete en ingetogenheid. Maar deze dagen is, is dat uh, een gebruik wat eigenlijk alleen nog maar bestaat in drie dorpen. Ten westen van een bos: Helvoort, ah. Kromvoort en Haren. Jezus. En dat is een, een groot feest voor de schoolkinderen, wat op een gegeven moment... Uh, ...hebben die schoolmeesters gewoon de kinderen ingeschakeld... ...om die, uh, om die eieren, die buit, op te halen. En uh, de kinderen maken dan een, uh, een stok, snijden een stok... ...die ze uh, ook schillen, dus de bast wordt versierd met een mes... ...en daarmee gaan ze op pad. En die stok is een onmisbaar attribuut... ...want uh, daar uh, begeleiden ze ook het lied mee... ...wat ze zingen als ze langs de deuren gaan bij de mensen... En dat is dan een klassiek lied. Hè? Vrouwke, vrouwke, doet uw best. Haalt de eieren uit het nest. Juist. Ik wil, ik wil het wel horen zingen ook. Ik wil de melodie erbij horen. Nou, dan krijg je het uh, beroemde refrein. Eén ei is geen ei. Twee ei is een half ei. Drie ei is een paas ei. En de kinderen hebben daar de laatste tijd een redregel aan toegevoegd, waarbij ze dan met die stokken iets op de stoep uh, uh, rosselen. En dat is dan Drie eieren is een paasei, pas, pas, pas, pas, pas ei. En dan is het de bedoeling natuurlijk dat mensen gul eieren geven aan de kinderen. En doen ze, en als ze dat geen gul? Eieren hebben, dan uh, wordt er geld gegeven. Oh, dan wordt er geld gegeven. En en, en doen mensen dat gul? geven ze gul eieren of geld? Ja, dat uh, doen ze wel. En het geld wordt dan uh, ingezameld door, uh, door de Judas. Dat is een van de jongens die dan uh, de, de geldbuidel draagt. Maar als ze niets geven, ja, dan is hij van de dam. Dan wordt er met diezelfde stokken op de deur en op de luiken uh, geslagen. En dan wordt aan het uh, lied nog een uh, coupletje toegevoegd. Uh, daar is een gaatje in de deur en daar kijkt een gierige duveldeur. En als het helemaal uit de hand loopt, dan gooien ze ook nog eieren tegen de deuren en de ramen. Uh, maar dat gebeurt uh, tegenwoordig niet meer zo vaak. Uh, ze brengen die, uh, die eieren keurig allemaal naar school en dan worden ze verdeeld. En alle kinderen krijgen dan geloof ik zes eieren mee naar huis. En de rest van de opbrengst gaat naar de voedselbank. Dat is ook wel mooi. Het staat helemaal in de oude traditie van de armenbedeling. Gerard Rooiakkers, morgen horen we hem over een paasritueel in Calanda in Spanje.